Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. In de noordelijke kustprovincies worden de dijken extra gecontroleerd. Noord-Nederland krijgt vanmorgen te maken met hoogwater. De hoogste stand in Delfzijl wordt rond half elf verwacht, zo meldt Rijkswaterstaat. De hoge stand is het gevolg van de storm. In Zeeland en de omgeving van Rotterdam zijn de problemen als gevolg van de noordwesterstorm al achter de rug. De overlast viel mee. Wel liepen in Rotterdam en omgeving een aantal straten en kelders onder. De Oosterscheldekering was dicht, maar is inmiddels weer open. Bij Hoek van Holland werd de scheepvaart stilgelegd, maar de Maaslandkering hoefde niet dicht. Op zee heeft een sleeboot in de storm een bak met 15.000 ton stenen verloren. Een andere sleeboot gaat proberen de bak op te halen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de berichten van IS dat de terreurbeweging wapens heeft onderschept die bedoeld waren voor de Koerden in Kobani. In een video van islamitische staat zou te zien zijn dat IS-strijders wapens in handen hebben... die de Amerikanen hadden afgeworpen voor Koerdische strijders. Militairen sluiten niet uit dat de beelden echt zijn. De Amerikaanse journalist Ben Bradley is overleden. Hij was hoofdredacteur van de Washington Post toen die krant het Watergate-schandaal aan het licht bracht. Dat politieke schandaal leidde in 1974 tot het aftreden van president Nixon. Ben Bradley was 93 jaar. In de Champions League heeft Ajax in en tegen Barcelona niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Amsterdammers verloren met 3-1. De thuisploeg leidde al na 24 minuten met 2-0 door doelpunten van Neymar en Messi. Pas in de 88 e minuut deed Ajax via El Ghazi wat terug. Maar in de extra tijd bepaalde Ramirez de eindstand op 3-1. Het weer in het noordelijk kustgebied. Een stormachtige noordwestenwind. In de rest van het land waait het matig tot krachtig. Verder zijn zware windstoten mogelijk. Het aantal buien neemt in de loop van de dag af. Ook is er wat zon en het wordt zo'n 12 graden. Morgen weinig wind en wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 richting Amsterdam voor Eembrugge 6 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam voor Battenverdorp 3. A6 Lelystad Muiden voor Poort na een ongeluk 6 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. A7 voor Dam voor de afritwijde Wormer 5. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Battenverdorp 5 kilometer. A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4. De A29 Bergen op Zomer Rotterdam bij de tunnel 3 kilometer. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk.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 Forbidden anyone No tomorrow I'm Imagine now you'll be in 2033 And it's all fine by me So take your time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 Watching teardrops In my hand My heart